2 uur. Door Al met het NOS-journaal. De raad van bestuur van het UWV is tijdelijk uitgebreid met topambtenaar Janette Helder. Zij moet erop toezien dat het UWV beter controleert of uitkeringen wel terecht worden toegekend. Nieuwsuur onthulde de afgelopen tijd allerlei onregelmatigheden, zoals uitkeringen aan gedetineerden of Poolse WW'ers die lang op vakantie gaan en hun uitkering blijven ontvangen. Het is ook een taak van bestuurslid Helder om te voorkomen dat de minister via de pers moet horen van problemen die binnen het UWV al lang en breed bekend zijn. De gemiddelde temperatuur op aarde steeg de afgelopen 150 jaar sneller dan ooit. Dat blijkt uit drie nieuwe studies gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De onderzoekers reconstrueerden het klimaat van de afgelopen 2000 jaar en noemen de huidige opwarming ongebruikelijk. Voor 1850 waren koude en warme pieken vooral op regionaal niveau. Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de temperatuurstijging sindsdien geldt voor 98% van de wereld. Het is dan ook voor het eerst in de geschiedenis dat het bijna overal warmer wordt. President Essepsi van Tunesië is overleden, dat meldden de Tunesische autoriteiten. Essepsi werd dinsdagnacht voor de derde keer in korte tijd naar een militair ziekenhuis gebracht vanwege gezondheidsproblemen was de eerste democratisch gekozen president van Tunesië. Dat was in 2014 na de Arabische lente. Hij was 92 jaar. In Zouterlanden worden de trailerhellingen gesloten waarmee boten te water worden gelaten. Dinsdag kwam een meisje van 15 bij Zouterlanden om het leven toen een speedboot op haar rubberbootje botste. Burgemeester van der Zwaag is daarop met de lokale reddingsdienst in gesprek gegaan over maatregelen. Volgens de dienst is er vooral bij App veel kans op omgeving en bootjes, omdat die hellingen pal naast het strand liggen. Het weer zonnig, soms wat hoge bewolking. Het wordt opnieuw extreem heet, 32 graden op de Wadden tot 39 in het oosten en zuidoosten. Aan het einde van de middag is er in het zuiden en zuidwest een kleine kans op een onweersbui. Morgen zo'nzelfde dag, maar in het weekend wordt het minder heet. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maken. Ik voel me sexy als ik dans. Gooi ja je haar <in> dan, swingen je heupen, zo lekker dat het te gaan zat. Als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maken. Ik voel me sexy als ik dans. Gooi ja je haar dan, swingen je heupen, zo lekker dat het te gaan is. Als ik dans. Just I wish I was a sailor Way out on One who'll never leave your side to bring Van ZFM. ZFM zal voor. ZFM 106.9 FM. ZFM. www.zfmzandvoort.nl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 We'll be right than I can And there's a big black sky over my town